En nu wagen we ons op glad ijs met commissaris Van In. Hier is aflevering 6 van onze crimireeks. Pieter, Hannelore. Oh. Je hebt hem ondertussen gevonden. Ja, hij hangt hier hoog en droog, Guido, zoals gezien. Och, van in. Ik weet niet of het dan nog belang heeft... maar ik heb eindelijk de secretaresse van zijn bedrijf aan de lijn gehad. Frank Gelder heeft verleden week dinsdag naar haar gebeld... om te zeggen dat hij een week vrij ging nemen. Een week? En meer bepaald, tot morgen vroeg. En wanneer precies heeft Frank Geldof naar zijn bedrijf gebeld? Om half tiens morgens. De secretaresse was daar heel duidelijk over. Ze heeft het meteen genoteerd. En heeft hij een reden opgegeven? Nee, maar dat schijnt heel normaal te zijn. Frank Geldof nam dikwijls zulke plotse beslissingen. Goed. Even recapituleren. Zo is, ik zie naar nou je nou dat hij een moord zou doen voor uh, hoefres dubbeltje? Een drie dubbele moord zelfs. Laat maar opkomen. Hij van een driedubbele moord gesproken. Heb je dat al gehoord van de familie Haaldof aan Damsevoort? Het schijnt dat een heel familie het hangt. En dat een achterna zijn niet verheftigt. Uh -huh. Ja, ja. O, o, allee, of en toe in die noord, hè. Maar de hè. Maar, soms tenminste, nee, commissaris. Allee, dat hij al het van de wereld. Dat woont in een luxe kasteel. Dat rijdt rond met facturen dat we er niet kan betalen. En dat is nog niet content. Ja, Johan. Het is het een en ander, hè, jongen. Maak nu maar rap dat mijn duvel hier staat, zolang ik nog content ben. Uh, jawel, herr Oberstormbandvuurer. Jongens toch, als hij niet bestond, moesten ze hem uitvinden. Nee. Maar serieus nu, wat hebben we nu in handen? Verleden week dinsdag, s morgens vroeg, belt Frank Geldof naar zijn werk... om te zeggen dat hij een hele week wegblijft. S'avonds belt zijn vrouw naar de tuinman om te zeggen dat hij dringend moet komen... om wat kussen op te knappen. Waarschijnlijk omdat ze bezoek verwacht. Een bezoek dat normaal morgen zou moeten komen. In dat verband, de bewaking van Frank Geldofs zijn villa is toch geregeld, hè? Ja, ja Pieter, maak je me geen zorgen. Bon, we vinden vier lijken waarvan drie al bijna in staat van ontbinding zijn. Is dus heeft vermeer nu al iets over die thermostaat gemeld? Nee, die moet hij nog onderzoeken, maar. Jij blijft dus denken dat hij daar opzettelijk mee geknoeid is om sporen uit te wissen. Is dat niet een beetje vergezocht? Ja, en waarom zou dat vergezocht zijn, Guido? Ja, jij gelooft dus niet dat Frank Geldof zijn gezin heeft uitgemoord en dat hij daarna zelfmoord gepleegd heeft. Terwijl alles daar eigenlijk op wijst. Vind je dat? Nee, Guido, jong, er klopt iets niet. Iets in verband met het tijdsverloop, om te beginnen. Frank Geldof is duidelijk een hele tijd na zijn vrouw en kinderen doodgegaan, hè? Afwachten af, dokter Tutschewski. Dat gaat bevestigen, hè, Pieter? Ja. En dan nog. Hij heeft ons daar straks al ter plekke uitgelegd... dat Frank Geldof zijn lijk misschien in een betere staat was... omdat er op de zondag geen verwarming is. Ja, ja, ja, ja, maar toch, er is iets dat niet klopt. Daarbij, ik moest daar juist ineens aan iets denken. En dat is? Hij was al als kind zot van de jacht... Ah ja? Ik herinner mij dat hij eens de hele klas muistel heeft gekregen... met een interessante spreekbeurt over jaren. Je bedoelt dat hij zelfs toen al verstand had van wapens? Opvallend veel verstand zelfs. Ja. Met andere woorden, en... hij moet dus wel degelijk in staat zijn geweest... om zijn gezin heel efficiënt met een wapen uit te roeien. Ja, en dus stel ik mij de vraag... waarom heeft hij dat dan niet gedaan? Efficiënt iedereen neerknallen, zichzelf in kluis... als hij dat inderdaad van plan was. Mm -hmm. Ik zeg wel, als... Hè? Ah, mevrouw Martens. Dokter van der Kom maar binnen. Ga zitten, alsjeblieft. Dank Alles oké okay thuis? Ja, ja, dat gaat. Heeft u wel nieuws voor mij? Wel, ik heb goed en slecht nieuws. Wat uh, wilt u eerst horen? Dokter neemt u mij niet kwalijk, maar ik ben niet in de stemming voor dit soort spelletjes. Sorry. Mevrouw Martens, ik heb het u bij uw vorige bezoek al eens gezegd. U bent veel te gestresseerd. Daar moet u eindelijk toch eens iets aan doen. Ja, dokter, ja. Hebt u misschien problemen op uw werk of zo? Ik zit niet in waarom dat nu ineens zo belangrijk is, dokter. Eerlijk gezegd. Ik maak me toch een beetje zorgen over u, mevrouw Martens. Och, jongen, ik denk dat soms ook van Hanneke. Wat? Dat ze iemand anders heeft? Guido, je kent de statistieken toch, hè? 65% van de vrouwen gaat vreemd. Ja, en dat ja. is een stuk meer dan de mannen, hè? Was dat maar waar. La vriend, dat is officieel de waarheid. Maar goed, daarom waart gij vanmorgen zo slecht gezind omdat je denkt dat u Frank u een beetje beu is. Hij geeft mij toch die indruk, ja. Guido, niet dat ik er mij wil mee bemoeien, maar... hebt je eens aan zoiets ouderwets als een goed gesprek gedacht? Frank is de laatste dagen niet genoeg meer thuis voor een goed gesprek, Pieter. Daarbij kijk naar jezelf, hè. Je vertelt mij dat Hanna al een paar weken loopt te bokken om het in jouw termen uit te drukken. Maar je hebt nog nooit de moeite genomen om haar te vragen of er soms iets scheelt. Hela, hela, hela. Je gaat nu toch geen ruzie maken met mij, hè. En je moet een regulier koppel als Anneke en ik nu niet direct gaan vergelijken met jezelf en Frank, hè? Een regulier koppel, toen maar. Een grapje, een grapje, een droogstoppel. Ja, Wat zit Johan? Oh, Guido, kijk eens wat daar binnengekomen is. Waar? Zou dat niks voor u zijn? Nee, niet die bomma slimmeke, die grote blonde jongen, dat... Oh. Hij komt zelfs naar hier. Doe niet onnozele, Peter, alsjeblieft. Ik ben niet in de stemming. Uh, Entschuldigung, is deze plaats nog vrij? En of, jongen, en of. Zo vrij als ja. maar kan zijn. Ga dan maar rustig zitten. Ja, danke, danke. Uh, Opa, bitte. Uh, ja, ja. Uh, Ik möchte gern een duvel, bitte. Een duvel, kom ja. gelijk. En danke. hier ook nog een Johan. En nog een frisse spa blauw... ...voor mijn slechtgezinde compagnon als niet te veel gevraagd Peter, is. Peter, stop nu maar, oké. Okay. Opa, oh, uh, dat klo. Dat is irgendwo hinten, oder? Dat is kloot. Ja, hij, hij bedoelt waarschijnlijk het toilet. Ah, oh, ja, dan ja. ja dank je, dank je. Ja, ja, ja, je moet dringend het toilet maken. Ben. Ja, ja, ja. Kijk, dat is die deuren door rechts. Die do deur door rechts. Ja ja, dan, ja, ja, ja. ik heb begrepen. Ja. ik versteer goed Vlaams. Maar ja. goed Vlaams spreken dat lukt nog niet echt. Ja. Dank je. Oh, maar spreek je dat heel goed, meneer. Veel beter dan de meeste bruiling hier, Hé? Wat zeg, ze? Dat precies wat water. En inspecteur van wat dat slechte humeur. Oh, kijk, ben je nu nog aan het rijmen ook, Ja, Johan, uh, Johan, laat hem nu maar gerust, hè. Ah. Hij is niet in de stemming. Goed, ja. En breng ons ook maar eens een portie kaas. Ik heb nog niks gegeten vanmiddag. Oh, zeg, commissaris, dat is een slechte huwend, hè? Ja. Ja, Guido, tien minuten geleden waart je nog aan het klagen, hè? Wie gaat mij op mijn leeftijd nog willen als Frank mij laat vallen en zie nu eens? Ja, Pieter, hou nu maar op, hè. ja. Nee, nee, nee, nee, die jongen had u al direct in de gaten, dat heb ik duidelijk gezien. Ja, ik zal in het vervolg twee keer nadenken Voordat ik jou nog eens in vertrouwen neem, ja. Hoi Guido, snel koffie. En? Heb je het nu een beetje bijgelegd met Frank? Of mag ik dat niet vragen? Kido, hallo. Nou, sorry Pieter, ik had je niet gehoord. Hier moet je dit eens zien, pagina 3. Nou, wat staat erin? Een opslag krijgen van de minister van Justitie. Oh, het is allemaal Frank Gildof van de klok slaan. Dat was te verwachten, hè? Zeker in deze krant. De zaak is, er zijn vanmorgen vroeg al drie aanvragen bij de keer binnengelopen voor een interview met u. Oh, Van Zanneker heeft zelfs midden in de nacht een telefoontje gekregen van de televisie. Misschien dat ze daarom weer zo slecht gezind was vanmorgen. Gezinsdrama bij kopstuk van de antiglobale beweging... Oeh, we gaan me nu toch niet vertellen dat... Toch wel, Pieter. Frank Geldof was blijkbaar een van de voorvechters van de antiglobalisten in Vlaanderen. Hij heeft zelfs twee boeken geschreven over het antiglobale verzet, bijna zes jaar geleden al. In Amerika waren dat zelfs best zelfs. Wat is hij hier op die foto aan het doen? Wat is dat? Die foto is in Canada gemaakt. Het staat eronder in Vancouver. Bij een van de laatste UNO-conferenties over het wereldklimaat. Hij ah, is hier precies een bom aan het gooien of wat? Nee, nee, nee. Dat waren bakstenen. En die waren bedoeld voor de oproerpolitie. Het momentje, het momentje. Dus onze Frank Geldof. die met zijn villa van minstens een half miljoen euro. die mens die misschien zijn gezin heeft uitgemoord. Hmm. dat was dus een leidende figuur van het antiglobalisme. Maak dat de kat wijs.